10 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. VVD en PVDA hebben vanavond verder onderhandeld over een regeerakkoord. Volgens Haagse Bronnen hebben ze deelakkoorden voorgelegd aan het Centraal Planbureau. Ze zijn het nog niet op alle punten eens, zo liggen er verschillende scenario's voor de woningmarkt. De keuze wordt gemaakt aan de hand van de doorrekeningen van het CPB. Naar verluidt willen de partijen uitkomen op een nettobedrag aan bezuinigingen van 15 miljard euro. Waarschijnlijk wordt er nog meer bezuinigd, maar daar staan ook lastenverlagingen en investeringen tegenover. Morgen praten VVD en PvdA verder. De Roermondse GroenLinks-voorzitter Smitsmans mag in de gemeenteraad van Roermond niets vertellen over de telefoontjes van VVD-wethouder Van Rij aan zijn partijgenoot Offermans, heeft een woordvoerder van gouverneur Bovens vanavond gezegd. Smitsmans is lid van de Vertrouwenscommissie, die adviseert over een nieuwe burgemeester. Van Rij lekte uit die commissie naar Offermans... en die telefoontjes zijn door de recherche onderschept. Smitsmans heeft bij de recherche naar de telefoontaps mogen luisteren... maar ze mag er vanwege de geheimhoudingsplicht van de commissie... niets over vertellen. Een aantal partijen wil dat die geheimhoudingsplicht wordt opgeheven. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van een dubbele moord in 1997. Hij zou toen in Amsterdam een bejaard echtpaar hebben gedood. Zijn DNA is gevonden op een spoor in het huis waar ze werden vermoord... De politie zoekt nog een tweede verdachte. In Rotterdam is gisteren een Belg aangehouden... die ruim 1,1 miljoen euro contant geld bij zich had. Hij werd aangehouden op een parkeerplaats. Stapels bankbiljetten zaten in een sporttas en een papieren boodschappentas... die in de auto van de verdachte lagen. De politie heeft de man samen met de Belgische autoriteiten opgespoord. In de Europa League heeft FC Twente met 3-0 verloren van het Spaanse Levante... Na drie wedstrijden heeft Twente pas twee punten in Poel. Ploeg staat daarmee derde. Dan het weer. Vannacht vanuit het noorden opklaringen, Morgen afwisselend zon en wolken. En langs de kustkans op Buijen. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Nou, bij Verkeersinformatie. Korte files op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Voor Lelystad. 2 kilometer. Er staat een auto stil. Er is één rijstrook dicht. En bij de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Drechttunnel. 2 kilometer. Kerstgeschenk stress. Ga gewoon naar Tintelingen.nl Winter in Oostenrijk. Het moment om samen te zijn met familie of vrienden. Om rust te vinden en de magie van verse sneeuw te ervaren. Hoor het geluid van stilte in de bergen. Voel de warmte en gezelligheid. En kom helemaal tot jezelf. Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Oostenrijk, uitpakken en meer beleven. Het nieuwste avontuur in skiscircus saalbach hinterglemm Leogang is de Flying Fox. Kijk op Austria.info. Mijn naam is Paul van Vliet. Natuurlijk staan mijn kinderen in mijn testament, maar ze krijgen niet alles. Zij kunnen straks heel goed voor zichzelf zorgen. Miljoenen kinderen op de wereld kunnen dat niet, omdat ze niets hebben. Daarom staat Unicef in mijn testament. Want ik vind het een mooi idee dat ik ook na mijn dood nog aan de toekomst kan blijven werken. Ga naar unicef.nl en kijk waarom. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Dames en heren, heel goedenavond. Het boek Lance Armstrong is nog niet helemaal dicht... want Marcel Wintels, de voorzitter van de Nederlandse Wielenbond... heeft Pat McQuaid, de voorzitter van de internationale wielenbond UCI, een kritische brief geschreven. Zo direct vertelt Wintels wat daar precies in staat bij ons. En schaatscoach Jack Ory had vandaag weer een teamprestatie. Dit keer van zijn vrouwen. De naam van de nieuwe sponsor was al bekend. Dat is Activia, een yoghurtmerk. En daar kan Annette Gerritsen zich goed in vinden. Weet je, we ontbijten zelf al jaren met uh, yoghurt en muesli. Dus het is wel heel leuk dat, je, dat ze het hebben over een bepaald ritme... waar je zelf eigenlijk al in zit. En Ajax geniet aan de vooravond van de klassieker tegen Feyenoord... nog eventjes na van de 3-1 overwinning op Manchester City gisteren. Ajax-doelman Kenneth Vermeer-Echter heeft de knop alweer omgezet. Als je deze wedstrijd zou verliezen, dat je met een minder goed gevoel uh, richting Feyenoord af zou reizen. Maar nu heb je toch gewonnen. Ik denk dat iedereen zelf uh, gewoon fris is. Ik ben fris en ik denk dat uh, iedereen naar deze wedstrijd uitkijkt. En we volgen natuurlijk FC Twente en PSV in de Europa League. De Tukkers verloren eerder vanavond met 3-0 van de Spaanse Levante. En PSV staat bij rust nog op 0-0 tegen AIK Solna uit Zweden. Veel te doen dus dit uur in Langs de Lijn. Ja, dat is dus een gevoelige nederlaag, mag je zeggen, voor Twente. Vanavond in de Europa League in Valencia en verloren de Tukkers met 3-0. Bas Tichler, uh, je hebt de wedstrijd gezien, uh, bent daar in Spanje. 3-0, dat klinkt fors. Doet de uitslag recht aan het uh, wedstrijdbeeld? Uh, ja, Jeroen, goedenavond. Nou ja, uh, ja en nee. Want 3-0, dat zijn nou eenmaal de cijfers. Maar Twente heeft wel een avond beleefd waarin het ook allemaal tegen zat. Dat heeft uh, te maken met... De scheidsrechter bijvoorbeeld, want die zat niet mee. Die keurde een goal van Tadic af, want iedereen zei, goh, waarom eigenlijk? Dat werd later ook niet echt helder, want hij deed alsof er iemand buiten het spel stond. Dat was eigenlijk helemaal niet zo. Die zou de bal hebben aangeraakt. Castanjos, dat was eigenlijk ook helemaal niet zo. Mm -hmm. Toen kwam er een strafschot tegen. Uh, daarvan zei men, ja, dat was Hens van Duggles. Nou, dat viel eigenlijk ook wel mee, want hij hield zijn hand voor het hebben kunnen beoordelen, We reden langs zijn lichaam. Dus zo'n avond was het wel. Daar hoort wel een opmerking bij dat je ook als ploeg op een goed moment... als het allemaal tegen zit met de scheidsrechter wel moet kunnen zeggen... tot hier en niet verder. En niet te lief moet blijven. En dat mag Twente zichzelf vind ik wel aanrekenen. En eh, nou goed, dan staat Twente dus vanavond met lege handen... en staat het derde in de pool En wordt het een, een, een lastige opgave voor de Tukkers. Nou, zeker. Um, ze krijgen nog twee thuiswedstrijden en één uit. Ze hebben zelf al een beetje zitten rekenen. Um, en eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen... dat ze wel minstens zeven punten nodig hebben. Ook dat het zo is als ze de negen halen. Dus ze zouden die laatste drie wedstrijden alle drie winnen. Dan weten ze zeker dat ze gewoon doorgaan. Maar dat is een, een pittige opgave. Mm -hmm. En ze hebben zichzelf natuurlijk ja, niet alleen vanavond uh, in de voet geschoten. Maar ook bij die eerste twee wedstrijden. Want tegen Hannover, 2-0 voor en dan met een eigen goal 2-2. En nou ja, Helsingborg een helft landlendig gevoetbald. Waardoor ze met 2-0 achterkomen en uiteindelijk met 2-2 genoegen moeten nemen. Dus het is, het is niet voor het eerst. Nee. Um, dan iets opvallends in de opstelling. Hij, hij ik, McLaren, Steve McLaren, de coach, stelt Schilder en Jansen niet op... toch normaal gesproken basispers, maar speelt met Landsat en Gutierrez. Hoe verklaar je dat? Ja, dat hebben ik over zitten nadenken. Ik denk dat hij geprobeerd heeft met Landsat wat wil wat controleren... te spelen op zijn middenveld. Uh, dat vind ik overigens geen gekke gedachte in een Europese uitwedstrijd tegen een ploeg die zevende staat in Spanje. Dat begrijp ik nog wel. Ja, ook dat helpt. En uh, gewoon wat minder risico's nemen. Nou, we weten inmiddels dat McLaren niet zo ongelooflijk uh, van risico's nemen. Dus dat is te verklaren. Uh, ja, dat hij Jansen niet opstelt in Gutierrez wel... is omdat hij blijkbaar voor die twee controleurs dan geen lopen wil... maar wat meer voetbal en wat meer finesse... in de wetenschap dat de ruimtes klein zijn... dat Levante ja, eerder achteruit loopt dan vooruit, ook al spelen ze thuis. En dat hij denkt met Gutierrez daar een beetje tussendoor te kunnen voetballen. Nou, ja. ik vraag het ook nou, vanwege ja. de kritiek hè, die hier vorig jaar natuurlijk... Op Steve McLaren neerdaalde naar die wedstrijd tegen Schalke, waarin hij een aantal basisspelers vrij afgaf. en, en ja, een beetje ben leek alsof Twente het weggaf. Ja, omdat McLaren zijn hoofd heeft. Het jaar dat hij met Twente kampioen werd. werd hij in de eerste, de beste wedstrijd na de winterstop. uitgeschakeld door Werder Bremen. en ook toen. Uh, wisselde hij vrij snel in dat duel. toen verloor ze met 4-1. wisselden die spelers naar de kant. Uh, terwijl iedereen dacht, nou er is nog best een kans om verder te gaan. Dus wij zeiden op de tribune vanavond al tegen elkaar. dat mag je eigenlijk niet hardop zeggen, maar. Uh, doe ik dan nu toch maar een keer dat McLaren bij wijze van spreken met een glimlachje dacht, prima, dit vergroot de kansen op de titel als ja. we in Europa niet verder zouden gaan. Dat is wel zuur voor de fans, toch? Ja, ik, dat zal die ook misschien niet gedacht hebben hoor, maar ik, ik vermoed dat deze gedachte ja. bij meer mensen opgekomen is vanavond. Ja, en, en gaat Twente er dan nog wel alles aan doen om het te halen? Want dan moeten ze nog ja, even diep in de reserves. Jawel, dat, nou, dat sowieso, maar ik denk dat ze dat wel doen, om de ene simpele reden dat ze geen keuze hebben. Want, ja. uh, het gekke is, en dat zie je natuurlijk vaak, hè, we zijn een heel jaar in de eredivisie met radio en televisie bezig met Europees voetbal en de play-offs en word je 8 of negende en dan halen we Europees voetbal en dan gaan de boten door de grachten als je die tenminste in je stad hebt en bustochten door de, uh, door de straten en op het moment dat dan het Europese seizoen begint, dan zijn die trainers vaak na drie wedstrijden weer zat omdat ze zeggen ja, het kost ons kracht voor de competitie, dus het is een beetje een rare spagaat. Ja. Goed, uh, zo direct nog wat interviews uh, laten horen die jij hebt gemaakt daar in uh, Valencia. Goeie thuiszijs. Bas, dankjewel. Bas Ticheler vanuit Spanje. Nu door naar Eindhoven. Daar zit Andy Houtkamp te kijken naar PSV tegen AIK Solna uit Zweden. En Andy, uh, ik sprak jou eerder vanavond uh, bij BNN nog. En ja, dat werd toch een makkie hè, van PSV. Ja, nou dat, dat geloof ik nog steeds. Het staat wel 0-0. Ja, Drie minuten in de tweede hand. Het is echt niet om aan te zien deze wedstrijd tot nu toe. Echt heel weinig kans en mogelijkheden. Een paar balletjes uh, van de Zweden notabene. De eerste hele grote kans ging de bal op de paal door Johansson. En nu een uh, hoekschop voor PSV vanaf de rechterkant. Nou, publiek niet al te grote getallen opgekomen. Gaat er maar eens achter staan. Dan komt die hoekschop voor het doel. En dan wordt hij wel gekopt, maar half gekopt door Marcelo. En kan de bal uitverdedeld worden door de matige Zweden... Want het zijn geen uh, grootheden. Maar PSV vandaag ook niet. Veel overtredingjes nodig. Nu ook weer aan de zijkant een uh, kleine overtreding. En weinig kansen. Ik heb een, een kans gezien van uh, Mertens. Ja, die schoot over. En Strootman uit een moeilijke positie op de paal. Maar daar blijft het eigenlijk mee. Bij voor de uh, Eindhovenaren. Nu de vrije trap dan voor Aika Solna. Door de rechtsbek uh, genomen. Bach gaat de bal hard naar voren. Richting uh, de spits. Dat is een man uit Ghana. Kari Kari. Eh, nog weinig van gezien. Maar nu een schot weer. In de handen nu wel. Van Boy Waterman. Maar de Zweden zijn gewoon gevaarlijker dan PSV. En dat moet PSV zich zeker aantrekken. Want het is gewoon niet goed. Opvallend dat aan de zijkant en in de rust. Titon, de tweede doelman. Eh, sinds een tijdje al bij PSV aan het warmlopen is. Dat zou betekenen dat Boy Waterman niet echt eh, lekker in zijn vel zit. Misschien aangeraakt is. En eh, niet echt. Eh, misschien 100% is. Maar volgens nog staat hij nog op doel. PSV in de avond. Met Strootman. Heeft over zijn stempel nog niet kunnen drukken op deze wedstrijd. Geeft wel een goede bal op Willems. Aan de linkerkant. Willems met de voorzet. Maar tegen de rug van een verdediger van de Zweden. En dan kunnen de Zweden er weer uitgaan. En dat doen ze best wel leuk. Dit is wel buitenspel. Anders zou het nog zomaar gevaarlijk kunnen worden. Met weer Kadi Die alleen op Waterman afging. Maar dus buitenspel stond. En zo na bijna vijf minuten in de tweede helft. Nog altijd 0-0. Maar ik blijf ervan overtuigd dat PSV dit gaat winnen. 11 uur. NOS langs de lijn. Zeker van Tears, Driver's Seat. De Nederlandse wielerbond roept de UCI op een waarheidscommissie in te stellen... die onderzoek doet naar het dopinggebruik in het wielrennen. Dat doet de KNWU in een brief aan UCI-voorzitter Pat McQuaid. Marcel Wintels heeft de brief geschreven. Voorzitter van de KNWU, KNWU goedenavond. Goedenavond. Ja, u had al eerder aangegeven het niet eens te zijn met McQuaid. Wat wilt u met deze brief bereiken? Nou, wij hebben maandag twee reacties gegeven die bij elkaar horen. Uh, positief ten aanzien van het overnemen van de sancties, zoals uh, voorgesteld uh, door de USADA. Mm -hmm. En wij vonden het uh, teleurstellend dat uh, er niet maandag door de UCI al maatregelen, een onderzoek of uh, wat dan ook werd aangekondigd. Uh, Pet mekweet verwees toen naar de vergadering van aanstaande vrijdag. En wat wij dus nodig hebben gevonden, zinvol hebben gevonden, is om onze kijk op een en ander uh, in een uh, brief... Uh, ...het ja. managementcomité uh, toe te sturen en dat hebben we gedaan. En die moest vandaag de deur uit in verband ja. met die vergadering morgen? Ja, wij dachten dan moet je hem ook voor de vergadering sturen en niet daarna. Uh, dus vandaar dat we die brief uh, netjes vanmiddag verstuurd hebben. Ja. U roept erin, ik zei het al, Pat McQuaid op en de hele UCI op... ...een waarheidscommissie in te stellen. Uh, kunt u vertellen hoe u dat voor zich ziet? Uh, nou, wat wij eigenlijk zeggen, laat er een uh, internationale onafhankelijke onderzoekscommissie, een soort waarheidscommissie komen, die wordt ingesteld. En dan moet je over nadenken met elkaar hoe je dat moet doen, zodanig dat die vooral onafhankelijk is. En mensen die de Wiedersport wel kennen, maar daar niet nu hun laten we zeggen, relaties of afhankelijkheden in hebben. En die zou dan de komende maanden, drie maanden, zes maanden, intensief onder onderzoek moeten doen op hoe functioneert nu het uh, profsysteem. Wie zijn daarin betrokken? Hoe gaan de dingen? Dus het is, het is natuurlijk ten aanzien van uh, het open vraagstuk onderzoek, maar ook de cultuur, het systeem, de, zoals je dat kunt zeggen, de governance. Zijn er nou verschillende petten op die te veel op hetzelfde bureau liggen? Belangen, commerciële belangen van het, uh, de, de, de pro-tour of de world tour, hoe je het ook noemt, versus uh, een schone sport creëren, al ja. dat soort vraagstukken. Maar, uh, meer zoals dat in de Tweede Kamer bijvoorbeeld gaat met een parlementaire enquête? Ja, bijvoorbeeld, daar kun je aan denken, om uh, op basis daarvan, op basis van feiten en bevindingen, te komen tot vaststellingen. Wat gaat er nou inderdaad al beter, maar wat gaat er nog helemaal niet goed? Hoe werkt nu die cultuur? Naar welke regels of uh, met name veel strakkere reglementering zou je toe moeten? Kortom, gewoon een goed stevig onderzoek... op grond waarvan je als internationale wielersport uh, kritisch uh, onder het vergrootglas uh, gelegd wordt om op basis daarvan maatregelen te kunnen nemen en te kunnen werken aan een gezonde sport. Ja, want een waarheidscommissie heeft iets in zich van uh, het schoonmaken, het, dat wil zeggen ook bekentenissen en een en streep eronder zetten. Ja, we noemen het daarom een internationaal onafhankelijk onderzoek of een soort waarheidscommissie. Uh, wat mij betreft mogen mensen die daar heel veel verstand van hebben over nadenken hoe je het uiteindelijk moet noemen, maar waar het ons om gaat is dat we uh, ernst maken van de crisis, zoals ook uh, Pet Beke, zelf maandag jongsleden noemde, in het internationale wielrennen. En dan kun je naar ons idee niet slechts vaststellen, we zijn op de goede weg. Nee, dan vraagt het meer. En we hebben een uh, aantal voorstellen gedaan wat het naar ons idee zou kunnen betekenen. En dat moet dan ook onder Ede gebeuren, even nog, slot. So. Het moet, uh, we schrijven in een brief, het moet met de, met de rechtsmiddelen, waardoor je verder komt dan alleen maar ja. uh, het gebruikelijke antwoord zoals we dat uh, te vaak gehoord hebben. En wat nou als de UCI dat niet doet? Nou, allereerst hebben wij goede hoop uh, dat er, uh, als we de discussie over de afgelopen dagen gevolgd hebben, zijn er meer betrokkenen... Bij de wielersport die vinden dat er meer moet gebeuren dan alleen maar op de ingeslagen weg doorgaan. Nogmaals, daarin worden goede stapjes gezet, maar niet genoeg. Nee, u en was die... teleurgesteld, hè? gewoon in de woorden van McQuaid afgelopen maandag. Ja, we hadden gehoopt op het moment dat je in zo'n diepe crisis zit... en je hebt de ogen van de wereld via de media uh, op je gericht... dan uh, zou er ook wat voor te zeggen zijn geweest... dat je met adequate maatregelen dan al komt. Of althans maatregelen die je wil voorstellen aan je managementcomité. Uh, nou, ze hebben ervoor gekozen dat niet te doen of nog niet te doen. Nou, we hebben goede hoop dat ze uh, morgen in hun vergadering bij één uh, daar wel over gaan nadenken. Daar hebben wij een bijdrage aan willen leveren... Ja. middels een brief die wij vanmiddag verstuurd hebben... die we overigens ook de informatie aan alle anderen... Euh, nationale federaties van alle andere landen gestuurd hebben. Terug naar uw vraag. Nu, als we het euh, niet gaan doen, wij overwegen in ieder geval als KMU... om dan te kijken of je het nationaal zou kunnen doen. Vanuit je nationale bond euh, en vanuit je nationale positie... maar wel met een soort euh, internationale rijkwijd waar dat kan. Onderzoek doen, juist ook omdat we ook zelf euh, zorg hebben... bij dat internationale wielrennen. En Nederland maakt daar onderdeel van uit. En wij vinden vanuit de KMU dat we nu als het mogelijk moeten doen met kritische ogen van derden om dat systeem bloot te leggen. En bloot te leggen nogmaals is zowel de dingen die goed gaan als de dingen die niet goed gaan beter moeten. En dan zou het mooi zijn als mensen daar het eerlijke verhaal bij durven te vertellen. Ja En verwacht u dan ook zeg maar dat Nederlandse wielrenners, oud wielrenners, uh, gaan toegeven dat ze doping hebben gebruikt? En vertellen ja. hoe het werkte bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden in een bepaalde ploeg? Ik hoop dat ze uh, bereid zijn het eerlijke verhaal te vertellen. En als dat eerlijke verhaal is, geen dopinggebruik, horen we dat natuurlijk ook heel graag. Als het eerlijke verhaal is, wel betrokkenheid bij of wat dan ook, hopen we dat ze daartoe bereid zijn. Ja. ja, want wij wij blijven denken dat alleen als je het verleden onder ogen durft te zien en je uit, laten we zeggen, een wereld van toch te veel uh, uh, liegen of jokken uh, durft te komen, alleen dan, uh, nou, ga je de stappen zetten naar een gezonde toekomst. Ja, maar en, en kunt u die renners dan ook iets bieden? Ik bedoel, een vermindere schorsing. Of vaak zijn het natuurlijk oudrenners of, of ja. geen vervolging. Of kunnen ze dan wel actief blijven in het wielrennen? Want dat, dat, dat bevordert wellicht dat mensen gaan praten. Ja, ik vind dus dat we. Maar daarom is het. Wat we nu willen is dat de eerste stappen gezet worden naar zo'n commissie. En dan moet je nadenken met de mensen. Hoe kun, je daar een, hoe kun je de condities eromheen creëren? De rechtsmiddelen, zowel als een zekere mate van, laten we zeggen, veiligheid. Uh, op dat inderdaad renners, maar ook uh, niet alleen renners, hè, ploegleiders, ploegbazen, verzorgers, artsen, uh, dopinginstanties, uh, alle betrokkenen het werkelijke verhaal willen vertellen. En wat daar precies voor nodig is, laten we graag aan de deskundigen. Uh, USADA heeft daar op een bepaalde manier gewerkt, maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Waar het ons nu om gaat... Dat we, gaan ieder... even, ne, pardon, meneer Mintos, we gaan even naar die Houtkamp, want die kijkt naar PSV tegen Solna. Ja, ik heb hem al een paar keer genoemd. Die man uit Ghana, Kari Kari, en hij scoort voor AIK Solna 1-0. Voor de Zweden dus. Ja, PSV heeft het aan zichzelf te wijten hoor. Uh, ontzettend laag tempo. En dan krijg je het lid op de neus. Het ging best goed hoor in de tweede helft. Wel wat uh, aardige aanvallen. Maar een diepe bal. Volkomen verkeerd beoordeeld door Marcelo. En dan uh, de nieuwe keeper van uh, PSV. Titon die is uh, Waterman komen vervangen. Kan hem ook niet tegenhouden. En Kari, Kari scoort 1-0 voor de Zweden. We gaan terug naar Marcel Wintels, voorzitter van de KNWU. We praten over een soort waarheidscommissie. Um, uh, uh, nog even naar die, die commissie. Uh, wordt, die, wordt u gesteund door bijvoorbeeld NEC-NSF? Ja, wij hebben de afgelopen week contact gehad met zowel NEC-NSF... als ook de Nederlandse dopingautoriteit. En gevraagd of ze de lijn, zoals wij die ook uh, eerder deze week uh, uh, hebben uitgesproken... ook via media helder hebben gemaakt, of zij die volledig steunen. Doen ze volledig. Ook in onze brief is dus opgenomen... dat deze aanpak ook door het Nederlands NRC NSF... en de Nederlandse Dopingautoriteit volledig gesteund wordt. Ja, u heeft het echt duidelijk voor ogen. Ik begrijp dan ook dat als de UCI geen internationale... waarheidscommissie om het zo maar even te noemen, instelt... dan gaat u dat zeker doen voor Nederland. Dan, dan willen we absoluut kijken of en hoe we dat in Nederland zouden kunnen doen. Maar nogmaals, ik hoop, ik denk, ik verwacht eerlijk gezegd... dat de UCI, want het heeft verreweg de voorkeur... dat je het internationaal aanpakt en daar de landen bij betrekt... Uh, dus ik hoop echt dat die weg wordt ingeslagen de komende dagen. Maar mocht dat niet het geval zijn, wij vinden het dermate serieus dat wij zeggen... dan moet je het maar met een deelonderzoek doen. En misschien dat een aantal landen ertoe bereid zijn, maar dat is voor daarna. Laten we eerst nu hopen dat de UCI morgen dit soort stappen uh, wil gaan uh, zetten. Ja, um, u zegt in de brief ook, u vraagt de UCI in de brief ook... om gewoon echt kritisch ook naar zichzelf te kijken en naar binnen te kijken. Ja. Uh, probeert u daarmee de druk ook een beetje op te voeren op uh, Petno en Consorten? Ja, maar ik wil niet praten in uh, druk opvoeren. U heeft, uh, ik, ik weet niet precies hoe, maar u heeft de brief uh, uh, blijkbaar gekregen. Het is gewoon een, een, uh, een, een brief waarin wij niet druk opvoeren... maar aangeven vanuit een grote zorg enerzijds... een enorme passie voor de sport anderzijds... Uh, dat wij vinden dat er meer moet gebeuren om die geloofwaardigheid terug te krijgen. En daarbij past dat alle betrokkenen, inclusief de UCI... het eigenlijk moeten aandurven, en dat geldt ook voor nationale bonden... dat kritische derden en onafhankelijke... Uh, daar met een kritisch oog naar kijken. En ik denk dat dat goed is, ook voor de UCI. En we hebben toch niets te verbergen, hoop ik. In ieder geval de UCI ook niet. zegt, ze elke keer. Durf het dan bloot te leggen, laat derden onderzoek doen... en die komen vast met aanbevelingen, ook hoe het beter kan. Maar heeft u er wel vertrouwen in dat McQuaid dat doet? Moet, eigenlijk, uh, moet er niet eigenlijk een heel nieuw bestuur zitten, vindt u? Um, ik hoop dat, die, um, uh, dat ze morgen uh, de brief die we als nu gestuurd hebben... heel serieus overwegen. En ik hoop dat andere landen, want het gaat om het bestuur, het managementcomité. Uh, daar zitten veel meer landen in vertegenwoordigd. Ja. Ik hoop dat meer landen dit een goede aanpak vinden. Kijk, als iedereen het een heel slecht idee vindt... dan moeten we ons natuurlijk afvragen oh, waarom zouden ze het nou een slecht idee vinden. Dus je moet altijd blijven nadenken. Wij zijn overtuigd van uh, de, het belang hiervan... En, um, en als, hij, mag... als, als hij uw plan uitvoert, mag hij blijven zitten, wat u betreft. Nou, het staat, het staat helemaal op elkaar. Ik vind het niet over... Kijk, als, als de problematiek morgen opgelost zou zijn, als wie dan ook weg zou zijn... dan moet je je daarop inzetten. Mm -hmm. Maar het zit in het systeem. Het probleem is niet het bestuur van de UCI alleen. Het, bestuur, het probleem is niet alleen de renners. Het probleem is niet alleen de ploegen. Het probleem zit diep in het systeem, diep in de cultuur. Het zou en wel een signaal moet... zijn hè, naar de rest van de wereld... als de UCI zijn verantwoording, of zijn verantwoording neemt. Ik denk dat het uh, uh, door veel mensen met uh, applaus, in ieder geval figuurlijk, uh, ontvangen zal worden. En uh, nou, vandaar in ieder geval dat wij uh, deze poging uh, meer dan dat uh, hebben willen doen. We zijn benieuwd wat er morgen uitkomt. Hartelijk dank Marcel Winters uh, voor de toelichting op de brief die dus is Graag. gestuurd naar de Bedankt, goedenavond. Dan gaan we gaan weer even naar de Eindhoven. Want we zijn benieuwd hoe PSV het doet. Naar de, dat tikkie wat ze hebben gekregen. 1-0 achter tegen Solna. Dat hadden we niet verwacht. Andy. Zeker niet. Nee, helemaal niet. Want uh, PSV zou toch uh, Solna even opvreten, Zoals Napoli dat ook heeft gedaan. Uh, met 4-0 tegen Solna. Uh, maar PSV staat 1-0 achter. Nu dan misschien nee. Het paasje van Dries Mertens. Nu spelen het op 10. Omdat uh, Toyvone er niet is. En uh, de jonge Ooy, Van Ooyen eruit is gehaald. En ook uh, natuurlijk uh, Mark van Bommel niet aanwezig is. Uh, Mertens dus op de tien. Nu aan de linkerkant balbezit voor Willems. Met de bal bij de tweede paal. Veel te eenvoudig voor de keeper. Die uh, toch al niet heel, al te veel te doen heeft gehad. Tourina, een uh, man uit Kroatië. En uh, één speler valt ook op bij uh, Solna. Eigenlijk de enige die we nog kennen. Dat is namelijk uh, de grote sterke... maar al 35-jarige ex-Twente-speler... Daniel Majstorovic. Hij uh, staat als een uh, rots in de branding. Maar wordt nu wel even gepasseerd. En nu moet uh, Matavs iets doen. Matas in de basis gezet in de spits door Advocaat Heeft nog weinig kunnen laten zien. Eén afgekeurd doelpunt. En dan nu Mertens legt hem opzij. al schiet. Schiet over het doel van de keeper. En zo wil het maar niet lukken voor PSV. En PSV heeft het aan zichzelf te wijten. Want PSV speelde de eerste 60 minuten werkelijk in een ongelooflijk laag tempo. Eigenlijk een beetje hooghartig richting de Zweden. Van oh, we, we vreten jullie wel op. Maar dat lukt dus niet. En dan dat eerste en enige doelpunt. Tot nu toe gemaakt door die Kari Kari, de man uit Ghana. Ook nog een wissel gezien, de topscorer in de competitie van Aika Solna. Vierde overigens in die competitie in Zweden. Deze Bangura uit Sierra Leone die is in het veld gekomen. En hij kan ook aardig een balletje in het net schieten. Maar nu is Lensweg aan de linkerkant. Maar ook zijn voorzet komt weer niet aan. Zoals er geen enkele voorzet tot nu toe aangekomen is van de zijkanten van PSV... gaat Solna proberen eruit te komen. Maar zit Willems ertussen, gaat de bal over de zijlijn. 66,5 minuten gespeeld. PSV achter tegen Aika Solna, 1-0. Ja, en hier al vanavond verloor FC Twente met 3-0 van het Spaanse Levante in, uh, in Valencia was dat. Verloren de Tuckers in de Europa League. En FC Twente heeft na drie duels al vijf punten minder dan Hannover 96. De Duitse koploper van de pool. Het verschil met Levante is inmiddels oplopen tot vier punten. En u weet het, alleen de beste twee ploegen overwinteren in Europa. Verslaggever Bas Tichler pak in Valencia met Wout Brama. Hij is de aanvoerder van FC Twente. Was het de scheidsrechter of waren jullie het zelf vanavond? Een combinatie van, denk ik. Ik vond de scheids niet heel best. Maar dat heeft iedereen gezien, denk ik. Ja, wij waren bij Vlaag wel aardig, maar bij Vlaag ook niet goed. Wat is jouw lezing van die afgekeurde goal van Tadic? Dat het geen buitenspel was. En dat Castagna uh, misschien een beetje in de lijn van de schot staat... maar dat de keeper daar gewoon vol op zicht op heeft. Dus uh, ja, dat, het ging, uh, dat het niet terecht is dat hij afgekeurd is. En wat is jouw lezing van de strafschop die zij krijgen? Dat Douglas zijn hand langs zijn langs lichaam heeft tegen zijn elleboog gaan krijgen, geloof ik. Dat heb ik nog niet teruggezien. Maar dat zag ik vanaf vrij dichtbij. En dat die scheids daar uh, een penalty voor geeft, ja, een beetje overdreven. Wat is jouw lezing van de derde goal die zij maken? De pure handsball. Dus het is eigenlijk gewoon 1-1 geworden? <laughs> ja, als je zo bekijkt wel. Maar... Ja, goed, over de schijf zat, dan kunnen we heel lang uh, blijven praten. Die was gewoon niet goed vandaag, ja. En daar kun je heel, heel veel tegen doen, maar uh, ik heb me wel eens uh, gewaand in uh, Tottenham uit. Zo voelde ik me een beetje. Ja, die 4-1 waar ook alles mis ging op dat vlak met ja. twee strafschoppen tegen. Ja, waar ja, ja. zij rooie kateren moeten hebben. En, uh, ja, dat was ook een wedstrijd waar de scheids uh, niet heel best was. En dat was vandaag natuurlijk ook niet zo. Ja. Tegelijkertijd, uh, dat heb ik op de radio ook gezegd, moet je als elftal wel een keer een streep kunnen zetten en zeggen tot hier en niet verder. En daar zijn jullie ook niet in geslaagd. Richting de scheidsrechter bedoel je? Nee, ook richting gewoon, uh, de, de scheidsrechter zit niet mee, maar nu gaan wij als team opstaan en zeggen dit is het, klaar. Ja, ja, ja misschien wel, ja. Ik weet niet of de scheidsrechter daar heel veel mee te maken had. Maar. Ja, we hebben vlagen wel aardig gespeeld, vind ik. Maar we vlagen ook heel, uh, niet, of niet goed. En, uh, het begon nog heel slecht, vond ik heel slottig. Drie keer balverlies, ik zelf een keer, Filip twee keer. Waar ze zo in de counter kunnen, uh, kunnen komen. Ja, en we weten dat ze daar sterker zijn. En dat hebben we in het begin niet goed gedaan. Daarna vond ik ons wel iets beter qua voetbalspel. En In de tweede helft hebben we wel wat iets beter gedaan denk ik, dan de eerste half. Alleen, en we krijgen drie goals tegen. Ja, en dat, uh, dat mag natuurlijk niet. En, uh, die tweede goal uh, is heel slecht verdedigd. Wat betekent dit voor het Europese toernooi dit jaar? Nou, dat het nu een heel lastige opgave gaat worden. We zullen 7 misschien wel negen punten moeten halen uit de laatste drie wedstrijden. We en wel twee thuiswedstrijden, dus die moeten we sowieso winnen. En uit bij Hannover moeten we zien ja, wat we daar kunnen weghalen. En, ja, het is, de opdracht is wel duidelijk, maar niet makkelijk. En is dit een verhaal dat je afdraait omdat het een mooi verhaal is? Of geloof je het? Dat, het, dat dat gauw gewoon, gewoon kan. Ik denk dat wij tegen elke tegenstander wel uh, zeker mogelijkheden hebben. Ik vind dat wij uh, uit bij Helsingborg. Ja, zijn we zijn heel slecht begonnen. Maar wij zijn wel een betere ploeg dan Helsingborg. Hannover staan we thuis 2-0 voor en uh, op ongelofelijke manier wordt het 2-2. Wat onterecht was. Ja, en hier uh, vind ik ook niet dat wij slechter zijn dan Levante. Maar ja, we verliezen wel met 3-0. Dus ja, er moet wel uh, wat veranderen. Alleen, uh, ik denk wel dat er zeker mogelijkheden zijn. Ja, absoluut. Ja, al was het maar, dat bedoel je eigenlijk te zeggen... dat je in plaats van de twee punten die je nu hebt... als het niet zoveel tegengezet had, had je er zeven gehad. Ja, met een beetje geluk wel, maar goed. Kijk, uh, geluk, uh, dat dwing je ook af en dat hebben we niet gedaan. Dus uh, ja, zo eerlijk moet je ook zijn. Wout Brama, hij sprak met Bas Stichler. Zometeen luisteren we naar uh, Spits, Luc Castagne. Ons eerst eerste even buurt bij Andy Houtkamp. PSV op jacht naar de gelijkmaker, Andy. Uh, ja, zeker, maar het gaat nog niet echt uh, soepeltjes. De passing is verschrikkelijk slecht. Nu, uh, op ook een hele matige wedstrijd speelt. Nou, de bal gaat nu eindelijk goed naar de rechterkant naar invallen. Narsing. Uh, nee, Narsing is het niet. Uh, het is uh, uh, Lens die uh, veel te lang in balbezit uh, blijft. Bijna de bal kwijtraakt. Maar dan is het uh, toch nog balbezit voor PSV via Strootman. En uh, gaat de bal... Ach, ach, ach, ach. Wat een slechte paas weer. Uh, uh, uh, ja, het gaat echt niet goed uh, met PSV. Nu was het Willems die uh, de bal volkomen verkeerd raakte. Gaat de bal wel over de zijlijn in het voordeel van PSV. PSV probeert uh, gehaast te voetballen. Nu een overtreding gemaakt op uh, Mertens. Overtreding door uh, uh, Kari Kari. Wat een naam, hè? Kari Kari, de doelpuntenmaker van uh, Aika Solna. En dat betekent een vrije trap. Halverwege de helft van uh, de Zweden die nog een keertje gaan wisselen. Erin gaat komen. Het is maar, uh, dat u het weet, uh, nummer 28. Wie is dat? Uh, Victor Wildor Lundberg. En eruit gaat... Uh, de man met de nummer 9. Dat is Martin Kayongo Mutumba. Uh, de man uit Oeganda. Die hij heeft uh, heel veel kramp gehad. Die is helemaal kapot. En dat zegt genoeg over dit team van Solna. Dit zijn, uh, nou ik wil niet zeggen de Edelde amateurs. Maar uh, in vergelijking tot PSV had PSV hier overheen moeten lopen. Maar het staat 1-0 voor Solna. De vrije trap staat nog voor Dries Mertens. Vanaf de linkerkant met de rechterbeen. Dan komt die bal richting het doel. Wordt weggekomen uit de verdediging door een zweet. Uh, opgevangen. Nee, niet opgevangen. Overtreding gemaakt door Narsing En zo gaat deze mogelijkheid ook weer verloren. PSV heeft nog 19 minuten plus extra tijd om iets te doen aan die blamage. De 1-0 achterstand tegen Aika Solna. Ja, dan gaan we weer terug naar Valencia. Waar uh, Twente vanavond verloor van Levanten met 3-0. Het ging zojuist met uh, Wout Brama al even over de scheidsrechter. Die was niet in allerbeste doen, zei Wout Brama. En ook Luc Kastanjos, zo'n collega, had kritiek op de Russische scheidsrechter. Best Borodov, zo heet hij. Hij, uh, zag een doelpunt, uh, hij keurde een doelpunt van Dusan Tadic af. En hij uh, zag uh, ook nog eens een keer een handsbal over het hoofd. Goed, uh, uh, Castanjos, over dat doelpunt waarbij hij hinderlijk buiten spel zou hebben gestaan. Hij zegt dat ik hem raakte. Ik keek uh, net die beelden en uh, die bal kwam uh, twee meter van mijn hoofd. En hij zegt dat, het, uh, dat ik hem raakte en, bij, en ik stond niet eens spel. ten tweede. Dus uh, ja, een hele rare avond vind ik. Ja, daar gaat het mis voor jullie. Dan krijg je een strafschot tegen waarvan de objectieve toeschouwer zegt, nou ja, waarom is dat? Hoe is dat op jou overgekomen? Ja, het was te ver voor mij, maar ik hoorde dat het ook geen strafschot was. Het straf dus, zou Hens zijn geweest. Ja, hoorde ik ook, maar ja. Ik weet niet wat die scheidsrechter vandaag mee bezig was, maar... Uh, geen woorden voor. Dat kost je de wedstrijd, de scheidsrechter. Is het zo makkelijk? Nee, dat moeten we zeker niet als excuus gebruiken. Ik denk, uh, ja, als de wedstrijd uh, met rust 1-0 voor ons. dan is het uh, anders, denk ik. Dan wordt het een andere wedstrijd. Maar ja, dan ga je met 0-0 no -no de rust in. En dan, uh, ja, je weet dat ze op de counter loeren. En dan, ja, uh, yeah, dan uh, krijgen ze nog een beetje hulp van de scheidsrechter. Uh, yeah. ja. Dan is het weer moeilijk om uh, terug te komen, denk ik. Ja, ik begrijp wel dat je je niet wil verschuilen alleen maar achter de scheidsrechten. Ja. Maar man speelt natuurlijk wel een hoofdrol. Die voor jullie ongelooflijk ongunstig uitpakt. Ja, zeker. Maar uh, ja, het hoort niet. Maar ja, dat hoort bij het voetbal. Maar denk je gaandeweg de wedstrijd ook, wat is die man allemaal aan het doen? Tuurlijk, maar ja, wat kan je doen? <laughs> hij is de baas op het veld, dus ja. Je kan, je kan gek worden. Ja, het heeft geen zin, dat begrijp ik wel. Ja, je kan gek worden, maar ja. Dan is hij weer zo... Uh, ja. ...heeft hij weer de macht om jou ja, een gele kaart of een rode kaart te geven. Ja, nu heb je twee punten uit drie wedstrijden. Uh, en dan is de vraag altijd, en nu? Want dat wordt niet makkelijk. En nu, ja. En nu, zondag. Ja, maar ik wil toch even over Europa hebben. En nu in Europa. Ja, het wordt, uh, we hebben nog twee thuiswedstrijden. Eentje uit. Ja, wordt lastig, maar uh, ja. Twee thuiswedstrijden worden wel belangrijk, denk ik. Want je moet eigenlijk negen punten halen. Ja, dus we moeten aan de bak. Luc Castaniels uh, moet aan de bak bij Twente. PSV moet ook aan de bak tegen AIK Solna. En die haalt kamp. Ja, want het is wel leuk als je van Napoli hebt gewonnen en uh, dan uit van uh, Nieper hebt uh, verloren. Maar als je thuis gaat verliezen van AIK Solna, dan heb je een uh, probleem hoor. Want dan heb je maar drie puntjes. En dan uh, sta je ook uh, op een straatlengte achterstand. Overigens ligt er nu een speler van Solna bij de 1-0 stand. En een gele kaart voor Strootman. Die uh, een gele kaart krijgt omdat die Borges, man uit Costa Rica... Uh, nogal flink uh, tegen de vlakte schoffelde. En die blijft liggen, want ze staan met al voor. En er is nog maar een kwartier te gaan. En uh, hij raakt hem inderdaad wel hard tegen het bovenbeen, het dijbeen. En uh, Stroopman probeert voor te gaan in de strijd, maar nee, het wil niet uh, echt lukken. Overigens ligt er ook een speler van PSV tegen de vlakte met krampnotenbenen. Uh, dat vind ik ook uh, knap, overigens. Ik dacht dat het uh, narsing was, maar ik ben er niet zeker. Uh, het is in ieder geval zo dat PSV met één lach staat en nog een kwartier te gaan heeft. En keren wij weer terug bij het wielrennen. De Rabobank-ploeg zat vandaag om tafel met wielrenner Luis Leon Sanchez. Rabo wil weten hoe de samenwerking van Sanchez met de Italiaanse dopingarts Ferrari eruit zag. Spanjaard uh, Luis Le Leon Sanchez wordt genoemd namelijk in het Jusada rapport over Lens Armstrong. Ploegbaas Harold Knebel. Nou ja, wij lazen ook in het rapport uh, op twee plekken dat hij uh, genoemd werd. Uh, op het moment dat we dat rapport onder handen kregen vroeg iedereen uh, wat gaan jullie daarmee doen. Hij was op vakantie in de Dominicaanse Republiek. Hij is nu hier. Dus wij gaan met hem in gesprek of hij uh, tekst en uitleg kan geven waar hij was en waarom hij daar was. En wie hij daar heeft gezien en wat hij daar heeft gedaan. En dat zullen we hem vragen. En daar maken we een verslag van. Uh, uh, en wel een officieel verslag. Dan moet hij ook ondertekenen van wat zijn betrokkenheid daarbij is. Ja, er is al een gesprek geweest. Er komen nog gesprekken de komende dagen. Maar over de inhoud wil Knebel nu nog niets zeggen. Overigens heeft de ploeg een nieuwe renner aangetrokken. Dat is opvallend. Het gaat om Sepp van Marken, de Belg die dit jaar nog omloop het Nieuwsblad won. Opmerkelijk dus, want de ploeg verloor toch vorige week zijn sponsor. Nou ja, we zijn al eigenlijk vanaf het voorjaar met hem in gesprek. En, uh, ja, eigenlijk, uh, die gesprekken hebben zich uh, voortgezet eigenlijk geduurd het hele jaar. Uh, we hebben uh, vrij recent nog getekend. En, uh, maar ja, toen kwam uh, dit, uh, dit nieuws over het stoppen van de Raalbank uh, uh, tussendoor. Ja, we moesten wel bekendmaken dat hij uh, part is van het team. Dus, uh, vandaag loopt hij hier rond. Dus, uh, nou, dat was het moment om uh, de wereld uh, in kennis te stellen van zijn komst. Harold Krebel, de ploegbaas van nu nog Bank. We gaan weer naar Andy. PSV probeert van alles, maar het lukt toch niet echt, hè? Nee, het is nu ook weer een paar zomaar in de voeten van de tegenstander bij Marstorovic. Het is nu wel Mert Mertens die de bal opgepikt heeft. Overigens, Willems was de man die geblesseerd op de grond lag, maar weer opgelapt is. En aan de zijkant uh, staat hij nu klaar om weer terug te komen in het spel... Maar ik zou eens uh, Locadia in gaan brengen en uh, haal Willemsen dan uit. Ga alles nu op de aanval gooien, want het is nog maar een uh, klein kwartier te gaan. En uh, PSV staat 1-0 achter tegen AIK. Bal over de zijlijn. Uh, Willemsen mag meteen gooien. Die stond daar toch te wachten en gooit de bal naar Mertens. Maar Mertens kan ook zijn rol als uh, nummer 10 zeg maar, spelverdeler achter de spitsen niet echt waarmaken. Nu uh, balbezit voor de Rijk. De Rijk zoekt aan de linkerkant naar Lens. Is uh, gevonden. Maar Lens staat buiten spel. Het snerpende fluitje van de scheidsrechter... Uh, Alek Kovic uit Bosnië. Hij uh, heeft een makkelijke wedstrijd. Heeft het absoluut niet moeilijk. Omdat het tempo laag ligt. En ook omdat PSV gewoon niet goed speelt. En die uh, spelers van Solna. Die hebben het naar hun zin. En misschien kun je het op de achtergrond horen. 1600 meegereisde Zweden. Gisteren een groot gedeelte daarvan uh, Amsterdam. Onveilig gemaakt. En nu in, in Eindhoven bij PSV. Hebben de avond van hun leven. Want Solna staat 1-0 voor. Tegen PSV met nog 12 minuten te gaan. Ja, Zometeen meer van Andy. Nu schaatsen, want uh, vandaag had hij weer een teamprestatie. Jack Ory, teampresentatie moet ik zeggen. Naast zijn mannen Brand Loyalty... heeft Ori dit seizoen ook een aparte vrouwenploeg. De naam van de nieuwe sponsor was al bekend, het yoghurtmerk Activia. Vandaag presenteerde de schaatsen zich in Maarse aan de pers. Maar het team is nog niet compleet. Een bijdrage van Steven Dalenboudt. Uh, ja, de, de slogan zegt het wel. Lekker in je ritme. Ja, ontzettend lekker in mijn ritme. <laughs> ik zit heel goed in mijn ritme. En de dames ook. Ja, ik zit heerlijk in mijn ritme. Vanmorgen begonnen met een uh, yoghurtje. En uh, de dag loopt fantastisch. Dus dat is, uh, is mooi. Ja, zeker. De marketingmachine werkt goed. Annette Gerritsen, Laurine van Riesen en Diana Valkenburg... dragen de boodschap van hun nieuwe sponsor vol overgave uit. Weet je, We ontbijten zelf al jaren met uh, yoghurt en muesli... Dus... Het is wel heel leuk dat, je, dat ze het hebben over een bepaald ritme waar je zelf eigenlijk al in zit. Het klinkt ingestudeerd, maar dat is het niet. De drie aten echt altijd al yoghurt in de ochtend. Gezonde voeding is belangrijk en dus sluit een nieuwe sponsor prima aan bij de ploeg. Eind goed, al goed, want het was lang zoeken naar een sponsor. De trainingskampen en alles daaromheen werden uit eigen zak betaald. Niet de perfecte omstandigheden, zou je zeggen. Maar Laurien van Riezen heeft nooit getwijfeld. Nee, nee, zeker niet. Ik heb, uh, ik wil altijd, uh, ik heb altijd voor Jack uh, gekozen de afgelopen jaren. En uh, daar ben ik nog steeds heel tevreden over. En ja, daarom, ik denk dat de, eigenlijk iedereen in het team dat, uh, die er nu nog is... dat heeft uh, bewust heeft gedaan en dat er daarom ook heel weinig onrust was. En ja, omdat je gewoon je weet dat je hiervoor kiest en dat er dan even geen... Sponsor is dat? Ja, dat, dat hoort er dan even bij. En, uh, maar ja, je weet wel waar je voor kiest en waar je mee verder gaat. Ja, je kiest natuurlijk met z'n allen heel bewust voor een bepaald pad. En ja, dan is, is er even geen geld om voor te kiezen. En dat uh, ja, Je kies je eigenlijk feitelijk voor elkaar in plaats van. Voor de sponsor. Ja, je kiest voor elkaar en voor het programma en voor het team. En ja, dat geeft gewoon wel een enorme boost. Van, ja, je weet waar je mee bezig bent. En uh, je, je gaat er met z'n allen voor. En we hebben superhard getraind met z'n allen. En uh, ja, dan, dan is het uh, dat er, de kwestie dat er geen geld is. Dat proberen we zoveel mogelijk op de, op de achtergrond te houden. En ja, dus gewoon onwijs hard voor ons gewerkt en gezocht. En uiteindelijk uh, hebben we twee mooie sponsoren gevonden. Maar ik wil jullie nog even presenteren. Want dames en heren, dit is Team Activia. <laughs> Het team is dus een team, de ploeg is een ploeg. Maar ook al is het laat dag, coach Jack Orie wil er wel nog een schaatser bij. Um, Jack, uh, dat vierde of misschien wel vijfde, zesde teamlid, um, waar moet zij aan voldoen? Ze moet van yoghurt houden. <laughs> Met muesli. Ja. Ori kijkt aan de ene kant naar buitenlandse schaatsers. Aan de andere kant wil hij Antoinette Jong van Jong Oranje bij zijn team halen. Om haar in samenwerking met Jong Oranje op te leiden naar de top. En dat is tegen het zere been van de KNSB. De regels zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de ploegen, het zogenaamde CSO. En die staan de plannen van Ordi niet toe. Nou ja, ik wil, gewoon, ik wil gewoon naar trajecten gaan kijken. Kijk, een, een, bijvoorbeeld een CSO, hè, die ligt vast voor vier jaar. Maar de hele, de, de, de hele wereld, de, de hele maatschappij, verandert ontzettend snel op het moment. Dat kunnen we allemaal in de kranten lezen en dat kunnen we allemaal zien. Dus dat hele landschap verandert. Ja, en dan, dan moet je je ook een keer afvragen van... nou oké, okay, moeten we niet eens goed over nadenken... dat we met alle partijen om tafel gaan zitten. Ik wil het helemaal niet. Ik wil het zo transparant mogelijk doen. En ook de VPS en ook andere teams en ook de KNSB van... oké okay, jongens, zitten we niet gewoon in een, in, een, in, een, in een tijd nu te kijken... dat wij gewoon echt die regels moeten veranderen... om aansluiting te kunnen houden voor die jonge mensen. Is dit wel goed? Want de doorstroming is zo goed niet. Dus ik denk dat we daar gewoon naar na moeten gaan kijken. Het is dus nog niet helemaal duidelijk hoeveel schaatsers de ploeg van Ori gaat tellen. Wel weten we dat ze gaan rijden in een gifgroen Activia-pak. En in de keuken van Annette Gerritsen, die overkomt van team Liga, zijn de pakken vol koekjes ingeruild voor dozen vol yoghurt. Mijn keuken is heel groen op dit moment. <lacht> ja. Maar vol yoghurt dus? Heel vol yoghurt. Maar dat stond het al hè? Is het echt zo? Ja, we doen echt al jaren jeugd er misschien, als een buit. Prima sponsors. Zeker weten. Anette Gerritsen van de nieuwe ploeg Activia. We gaan snel naar Andy, want er is het een en ander gebeurd. Andy, bij ja, jou. Ja, die zucht van verlichting, die uh, hoorde je en voelde je door het hele stadion. Toen Jermaine Lens, de man in vorm de afgelopen weken, de gelijkmaker produceerde. Het was een goede goal, goed gedaan door Jermaine Lens. En nu uh, staat dus 1-1, met nog 7 minuten te gaan. De maker van het doelpunt voor Solna, Kardikari, ligt uh, tegen de vlakte. Het Bleek een op een, een soort van zweepslag in de kuit. Uh, hij uh, gaat met moeite naar de kant. Ja, er schijnt dat ik ik tegen hem zeggen. Je moet opschieten, Maar de man kan niet meer lopen. En dat is een uh, nadeel voor Aika Solna. Want die hebben al drie keer gewisseld. Het duurt heel erg lang. Hij ziet eruit alsof hij 104 is. Een uh, klein rekje zou uh, geen uh, kwaad doen om hem naar de zijkant te krijgen. Kadi, kadi. Ik, uh, als het goed is zien we die niet meer terug. Want als je zo van het veld afgaat. Dan kun je niet over twee minuten weer als een hoentje. Zo fris uh, het veld inkomen. Als hij dat wel doet, dan denk ik dat de scheidsrechter hem een gele kaart geeft. Een vrije trap voor PSV. Nog uh, zes minuten te gaan. Ruim. Plus extra tijd. PSV moet uh, natuurlijk die uh, winnende scoren. Want uh, Solna wordt zo'n beetje stuk gespeeld. Maar dan moet de, paas, moet de paas in beter zijn. Willems licht geblesseerd. Ik denk dat hij zo dadelijk vervangen gaat worden door Bauma. Heeft uh, slechte paas gegeven. Maar PSV is weer in balbezit. Aan de rechterkant is het Hutchinson die de bal weer slecht geeft. Oei. Dit is toch wel heel matig hoor. Zo. Als hij de bal geeft op Narsing. Die de bal niet binnen kan houden. Dus rolt de bal over de zijlijn. Kijk naar beneden. Heeft die man nog altijd Kadikadi pijn aan zijn been. En staat daar nog steeds te wachten. Heeft PSV balbezit. Slecht balletje weer van Hutchinson. Maar Marcelo zit ertussen. Marcelo ging zeker niet vrij uit bij het doelpunt van Aika Solna. Balbezit voor Willems. Wat is dat nou weer voor een bal? Die bal gaat helemaal naar de andere kant. de naar een tegenstander. En die tegenstander is invaller eh, Bunga Bangura, moet ik zeggen. En eh, hij probeert er een corner uit te slepen. En dat lukt ook. En dus mag eh, Aika Solna tegen de zin van het publiek in een corner gaan nemen. En komt Kadikadi eh, Kadi weer terug. Jawel, hij loopt alweer een stuk beter dan eh, zojuist. Nu ziet hij er nog uit als 88, zojuist nog 104. En als hij in de buurt van strafschopgebied komt... dan is hij weer zijn gewone leeftijd, zo rond de 30 balbezit. Dus voor Aika Solna eh, vanwege die hoekschop vanaf de linkerkant... Die genomen gaat worden. Titon zet uh, wat mensen neer. Majstorovic mee naar voren. 35 jaar kan makkelijk op de been blijven tegen de aanvallers van uh, PSV. Komt die bal voor het doel. Wordt weggekopt uh, door uh, Wijnaldum, Maar wel over de zijlijn. Halverwege de helft van PSV. En zo tikt de tijd uh, verder. Want de Zweden hebben absoluut geen haast om uh, de bal te gaan nemen. Bangura doet het ook op zijn 11-30ste en, en heeft de bal nog altijd in zijn handen. Denkt ook van 1-1 zou een geweldig resultaat voor ons zijn. Gooit de bal naar voren. Kari Kari, zo zwaar geblesseerd een half minuutje geleden. Eh, probeert de bal voor het doel te geven. Zo fris als een hoentje, maar dat lukt niet. En dus gaat de bal over de achterlijn. En heeft Titon de doeltrap genomen. Speelt hem snel naar Marcelo. Marcelo moet haast maken, want de tijd begint te dringen. Nog vier minuten. Balletje naar Strootman. Zijn passing was niet goed vandaag. Veel ballen kwamen niet aan. Speelt de bal naar de Rijk de Strootman man loopt naar voren. De Rijk speelt naar Hutchinson. Hutchinson trekt naar binnen. Uh, net over de middellijn. Terug naar de Rijk. Op de eigen helft. Dan gaat de bal naar Narsing, Narsing die uh, goed speelt bij het Nederlands elftal. Maar nog niet zijn vorm heeft gevonden bij PSV. Speelt de bal helemaal terug op Marcelo. Marcelo uh, gaat naar Mertens. Die vraagt de bal en krijgt hem ook nog wel op eigen helft. Mertens gaat lopen met de bal aan de buitenkant. De beste man van het veld voor PSV. Jermaine Lens. maken we ook van het doelpunt. Bal voor het doel. De eerste kopbal bijna van Matas. Maar de bal gaat over het doel. Doel van, en langs het doel van de keeper van Aika Solna, de Kroaat Turina. En zo blijft het met nog 3,5 minuten gaan. Nog altijd 1-1 in Eindhoven bij PSV tegen Solna. Sam Dave, Solman, Europa League, voetbalgroep F, Dnieper, Dniepro Petrovsk tegen Napoli. Daar staat het 3-1. Bij PSV tegen AIK Solna staat het en die... 1-1 uh, en dat uh, is nog altijd in de laatste minuut van de wedstrijd. We krijgen nog wel extra tijd. Goede bal binnendoor naar Wijnaldum. Wijnaldum gaat het dan toch nog gebeuren als de bal naar Lens gaat. Lens, bal naar buiten naar Narsing. Narsing in het strafschopgebied. Probeert de bal voor te geven, maar schiet hem tegen zijn tegenstander aan. Niels, Erik, Johansson, de aanvoerder van uh, Solna. Maar de bal ging over de zijlijn en dus heeft uh, Lens weer de bal. Speelt hem uh, goed. En uh, Kaats met uh, uh, Wijnaldum, maar dan komt de bal niet bij Matas terecht. Die niet als... Uh, de geweldige spits ook weer heeft gespeeld vandaag. Ook weinig, moet ik erbij zeggen, ballen heeft gekregen waar hij iets aan had. Nu wel een vrije trap voor PSV. We gaan naar de laatste seconden van de 90 minuten. En dan gaan we zo dadelijk zien wat we erbij krijgen. Vijf minuten extra tijd. Zo. Ja, ze hebben veel tijd gerekt de Zweden. Dus krijgen we er vijf minuten bij. Narsing met de bal voor. Mastorovic tikt de bal tegen, eh, tegen Stroopman. Stroopman schiet over. Oh, dat scheelde weinig zeg. Stroopman schiet de bal net over het doel. Nadat Mertens de bal teruglegde op Kevin Stroopman. En Stroopman heeft weinig geluk met zijn schoten. Heeft al een paar keer over het doel geschoten. Nu gaat de bal vlak langs. Langste kruising over het doel van de keeper. Maar vijf minuten extra tijd dus. En dat is, uh, ja, nog, uh, zijn nog mogelijkheden voor PSV. De keeper doet het heel rustig aan. Tourina, de Kroaat, hij gaat bal weer in spel brengen. Doet dat met een lange trap over de zijlijn. Ja, ze zijn echt kapot gespeeld hoor, de heren uit Zweden. Maar het staat maar 1-1 en dat mag PSV zich zeker aantrekken. De inworp snel genomen op Marcelo. Marcelo, bal breed naar Stroopman. Stroopman, oh, weer zomaar in de voeten van de tegenstander. Dat mag toch niet gebeuren op dit niveau. Borgens was de man die er even tussen zat. De man uit Costa Rica, die ook al een keer gevaarlijk is geweest voor het doel van PSV. Maar nu heeft hij de bal. Speelt hem hard naar voren richting Matas. Matas met Mastodovic. Mastodovic wint. Ook omdat Matas een duw geeft aan de uh, uh, Servische uh, zweet, om het zomaar te noemen. Het is een echte zweet. Maar hij heeft... Met Servische voorouders. En heeft ook lange tijd in het team van FC Twente gespeeld. Maar Storovic denkt: Ik ben nu even Oost-Indisch doof. Ik heb wel een vrije trap, maar moet ik hem dan ook nog zelf gaan nemen? Hij heeft in 2008, 2009 in FC Twente gevoetbald. Maar Storovic kreeg een beetje ruzie met Rini Kolen en met Blaise en Coufo. En heeft toen zijn, zijn heil elders gezocht, onder andere. Bij FC Basel. En ook bij Celtic en Aik In Griekenland heeft hij gespeeld. Aik Athene. Nu heeft PSV weer balbezit. Mertens met haast. Mertens aan de linkerkant. Halverwege de helft van Solna. Heeft de bal nog steeds aan de voet. Maar wat loopt er vrij? Wie loopt er vrij? Niemand. Aan de rechterkant is er wel een vrije man. Dat is Narsing. Narsing in het strafschopgebied. Narsing met tegenover zich de aanvoerder. Maar de bal gaat via Maestornovits over de achterlijn. En dan gaat Mertens met heel veel snelheid die bal ophalen. Om de Corner te gaan nemen. Gespeeld. Twee minuten van de eh, vijf minuten extra tijd. Tweeënhalve minuut bijna. Als aan de rechterkant Mertens met het rechterbeen de corner gaat nemen. Alles en iedereen zo'n beetje in strafschopgebied. Daar komt die bal voor het doel. Die kan er koppen? Niemand. Het is de Rijk die wel een duw krijgt. En daarvoor krijgt. Eh, krijg ik daarvoor geen penalty? Nee, zegt de scheidsrechter. De bal gaat over de achterlijn. En dus mag Solna een uh, doeltrap gaan nemen. Zal weer een uh, halve minuut minimaal gaan duren. Hij krijgt inderdaad een uh, forse duw van uh, per Carlsson, uh, Timothy de Rijk. En de scheidsrechter zegt uh, kan het een beetje sneller tegen die uh, keeper. Maar die keeper die doet alles rustig aan. En nu komt de scheidsrechter hard gelopen naar de keeper toe. Wijst hem de gele kaart. De keeper doet alsof hij van niets weet dat zijn neus enorm bloedt. Maar dat uh, doet hij niet, want ik zie niks roods. En nu gaat hij de bal dan nemen. Hij legt hem nog maar een keertje goed klaar naar die gele kaart. Moet hij wel gaan uitkijken, want anders krijg je zo een uh, tweede gele kaart. En dan kun je vertrekken. Nog altijd heeft hij hem niet genomen. Hij neemt hem nu dan. Eindelijk de keeper van Solna. 1-1 de stand. We hebben al dik drie minuten van de extra tijd erop zitten. Als de bal in de lucht is. En in het voordeel van Solna. Want de bal gaat naar voren. Richting Kari Kari. Maar die kan er niet bij. Omdat Timothy de Rijk ertussen zit. En Timothy de Rijk die trapt de bal dan naar voren. een Beetje blind. En dan kan hij overgenomen worden door Solna. En dan is het gevaarlijk. Want er wordt geschoten. En oh! Het is die ton die hem nog net uit het doel haalt. Maar het gevaar is al niet geweken. Bal wordt weer voor het doel gezet. Jongen! Hij gaat Duiken naar de bal. Terwijl hij hem er zo in kan tikken. Dat is maar goed ook voor PSV. Maar nu moet PSV snel zijn. PSV had hier gewoon op achterstand moeten staan. na deze actie van Aika Solna. Maar nu gaat PSV in de aanval. Via de linkerkant. Via Lens. Lens heeft de bal aan de rechter. Geeft hem goed mee aan de stroopman. Stroopman bal door. Naar Mertens. Mertens wordt vastgehouden. Wordt niet voor gefloten. Wijnaldem. Wijnaldem heeft de bal. Speelt hem naar buiten. Naar Lens. Lens met de voorzet. Richt die tweede paal. Net niet gekocht. Door uh, wie was dat? Batas. Die onder de bal door. Doorgaat. En dat is dan jammer voor PSV. Maar die actie zojuist, een voorzet. Die bal die komt eigenlijk gewoon op de voet van uh, een speler van Solna. Maar hij probeert hem erin te koppen om onbegrijpelijke redenen. En dat was maar goed ook voor PSV. Want anders had hij hem er gewoon ingelegd. Het is uh, nog altijd 1-1. Uh, We zitten in de extra tijd die nog een minuutje gaat duren. De keeper doet het weer heel lang om de achterbal te nemen. Nog een halve minuut te gaan. En dan gaat PSV twee dure punten verliezen tegen AIK Solna thuis. De volgende wedstrijd is uit in Zweden. En dan weet in ieder geval PSV wat er uh, uh, nog uh, te wachten staat. Nu had dit uh, gewoon geklaard moeten worden, dit klusje. Majstorovic krijgt een gele kaart van uh, de scheidsrechter. Maar dat heeft geen gevolgen voor de wedstrijd over twee weken. Wel een vrije trap voor PSV. Dat is de allerlaatste kans voor PSV. Als de bal ligt op een meter of 25, misschien wel 30. En Dries Mertens, de kleine man, hij staat achter de bal. En kan hem uh, mogelijk uh, uh, nog, nou laten we zeggen, in het voordeel van PSV keren de wedstrijd. 1-1 de stand. Allerlaatste mogelijkheid voor PSV. De vrije trap van Mertens, daar komt hij. Gaat richting tweede paal, wordt doorgekopt. En dan gaat hij in de handen komen van de keeper. Jawel. En dan is het uh, denk ik afgelopen als de keeper op de grond ligt en een vrije trap krijgt. En men uh, boos is bij PSV, omdat de keeper zich wel heel erg aanstelt. Maar dat kan ik me voorstellen als je als dat kleine Aika Solna tegen toch het grote PSV. Waar tegen aangekeken werd. Met 1-1 gelijk gaat spelen. De bal wordt nog een keer in het spel gebracht. Ik heb een boos. Maar heel PSV moet boos zijn op zichzelf. Want PSV gaat hier twee punten verliezen. De bal wordt nog een keer in het spel gebracht. Maar we hebben al dik zes minuten extra tijd gehad. En dus wordt het 1-1 bij PSV. AEK Solma afgelopen en uit. Goedenavond. Zond in het hoog. Ach. Elke zaterdag in Troskamerbreed. Ik heb al vijf keer kamervraag hierover gesteld. Over de stand van het land. Er is wel een enorme neiging in onze samenleving tot een controle. De politiek van alle dag. Wat ik wel merk is dat er op het algemeen te weinig in de spiegel wordt gekeken... en te weinig aan zelfcorrectie wordt gedaan. En de praktijk in de Tweede Kamer. We hebben hier drie keer een debat gehad over Orka Morgen die gestrand is. Luister elke zaterdag van 11 tot 12 naar Troskamerbreed. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Ja hoor! Nu, in beeld en geluid, horen, zien en lachen een eigen tentoonstelling. <mog> Die tentoonstelling van André van Duin is verlinkt tot 3 maart. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Sinds wij in de buurt tolerantie gebruiken is het echt veel gezelliger geworden. Hey buurman. Hey hoi. Eerst zat ik het liefst thuis of in de tuin. Hey buurman. Hoi! Maar toen las ik op tolerantie.nu. Morgen buurman. Hey hallo! Over het product tolerantie. En ik heb dat direct iedereen aangeraden. Hé, nee, loop, joh, man. Hé. Hey. Nu kan ik me veel beter inleven in de verschillende culturen en achtergronden van iedereen om me heen. Hé, hey, buurman. Alles goed? Buurman, gaat goed. Ik ben eigenlijk een veel leuker mens geworden. Hi, buurman. Hallo. Bestel het gratis op Tolerantie.nu. Tolerantie. Daar knapt heel Nederland van op. Dit is een boodschap van Sieren. Het Nationaal Danstheater Theater presenteert Zonnekoningen, een wervelende voorstelling over de schoonheid van de hofdans van Lodewijk XIV en de emotie van de Afrikaanse dans van de Ashanti. Vanaf 24 oktober in meer dan 40 theaters in het land. Dit is Radio 1.